Je luistert naar Aloha Radio, het station voor jou. Final song let it end here a little something. DJ Jaap en uh, ja het is uh, week 42 en het is vandaag uh, zondag 16 oktober 2016 en uh, ja dat was Alistair Thompson met The Final Song, nou we beginnen nog maar net en uh, ja we gaan eens kijken of we straks uh, nog een paar gasten in de uitzending kunnen krijgen. Ik heb in ieder geval met twee afgesproken, zeker. En ja, of de rest nog komt, dat moeten we nog maar afwachten. En uh, ja, we gaan zover weer uh, eens even uh, nog een liedje draaien, zo. En uh, ja, onze podcastuitzending is dus elke uh, zondag en woensdag. En uh, het is uh, geen livestream... Ook niet via de ether, internet, uh, satelliet, kabel of wat dan ook. Dus alleen via de podcast. En elke zondag en woensdag op aloha-radio.nl. En uh, ja, dat doen we dus uh, elke week. Hè? Dus uh, de uitzending kan variëren van 1 tot 2 uur durend. En uh, ja, we houden het zo gezellig mogelijk. En natuurlijk komt de actualiteit af en toe ook wel om de hoek kijken. En sommige mensen hebben bepaalde interessante weetjes waar we over kunnen kwabelen. Oftewel kwebbelen, praten, weet ik het. Ja, um, goed, we gaan zo, uh, zo even iemand bellen. En uh, we gaan eerst nog eens een uh, muziekje opzoeken. En uh, moeten we eens even kijken hoor. Ja, dat wordt een hele mooie. En de volgende is uh, James Bordeaux. James Bourdau. Met. Her. daar komt hij. Zonder muziek, ja. Hm? James Boudreau met her. Uh, met ja, oké. Okay, dus uh, goed, het is uh, tijd om te kijken of we iemand kunnen bellen. Laten we eens even kijken hier. Waar heb ik. Uh, oké. Okay. Nou, dan gaan we eens even zien hè, of dat gaat lukken. Dan moet ik natuurlijk. Uh, ik zie hier wel... Oh ja, ik zie hier de dingen staan. Ja. Kijken of onze vriend... Eh, onze vaste... Medewerker... Ja, eens kijken hè, wat er gaat gebeuren. Ai, wat flikkert er nou weer op de grond. Hè. Ja, hallo. Oh. Uh. Goeie, ja, hallo, goeie avond Jacco, hallo. hallo, ja gaat hier van alles mis, ik stoot mijn hartjes elke keer tegen de microfoon aan en dan die rot koptelefoon op <coughs> en uh, ja ik kan het niet altijd goed zien omdat ik natuurlijk, uh, het is hier niet zo groot We hebben afgelopen woensdag Jipster uh, in de uitzending gehad, ook hartstikke leuk uh, hallo. ja, Ik heb geen cam, aan, want ik wil zo min mogelijk capacitaatverlies. Dus uh, liever een cam uit, graag. Dus. 1, 2, 3. En toen was de camera weg. Ja. Kijk, kijk wacht, even, wacht even. Kijk, kijk, kijk, kijk. Heb jij hier nou uh, een baardje en een snorretje? En jij lijkt wel de, de sjeik van uh, Saudi arabië wel. <laughs> ja, kijk, je moet niet zo lopen fokken met mij, weet je. Want anders ga ik even naar je huis toe. Je hey. weet toch? Ja, ik weet waar je huis woont. <laughs> oh, Ach, als, als jij gewoon niet even uitkijkt met mij, ik neuk je helemaal de moeder. Echt. <laughs> mm -hmm. nee, ik ben gewoon lui. Het is niet dat ik een baard wil laten staan of zo, ik ben gewoon lui. Ja. En het is, het, is, het is te ver gegaan voor mijn scheerapparaat. Dat, die, die, daar kan het niet meer mee. Hmm. Die, die doet het, als je daar iets te grote haartjes mee scheert scheer doet, hij echt pijn. Nou, dus zelfs, je... ik zal je vertellen: als ik uh, een scheermesje heb, moet, ik hem, uh, moet mijn baardhaar ook niet te lang zijn hoor. Nee, Want... ik moet scheermesjes kopen. En uh, het beste is een tondeuze eerst en, uh, en dan zet je een standje 2 uh, of zo. Als het een hele lange baard is, standje 2. En dan uh, doe je standje 1 daarna en dan met een scheermesje. Ik, zou, ik vraag me af, kun je je hoofd eigenlijk scheren met een scheerapparaat? Uh, nou, dat, het kan wel als je heel kaal bent. Als je uh, tot stoppeltjes laat komen, zo uh, lang als een baardhaar, zeg maar, een dagbaard, zou het nog wel kunnen. Maar uh, ja, je, kijk, je hebt in je schedeldak uh, twee uh, een beetje glooien, hè, van die een beetje oh. kuiltjes. En als is een scheermes, toch iets, uh, iets uh, makkelijker. Je kan er wat makkelijker bij, volgens oh. mij. Ik heb het nooit met een scheerapparaat gedaan, ja wel met een tondeuze. Maar dan deed ik het daarna dan een uh, scheermes over in. maar ik doe meestal de laagste standje die ik heb. En dan uh, scheer ik het, uh, ja, en dan doe ik niet eens een scheermes heen. En als het hele lichte ste kanijnen, stekeltjes, dan vind ik het ook prima, weet je. Maar ik vind het geen gezicht als het haar lang is. En ik heb een kale schedeldak met zo'n krans met haar, weet je. En als het haar dan te lang wordt, nee, dan vind ik zo opa-achtig, zo oude mannetjes-achtig. Dan maar een, helemaal een kaal hoofd. Want, euh, ja, euh, kale mannen zijn sexy, hè. Dus, oh. euh, ja, je weet, vroeger met Kojak, hè, die was ook heel populair. En, en nou, de vrouwtjes vielen voor hem, maar nou, hij was toen ook niet één van de jongsten, toen al niet. En toch vielen dan de, de vrouwen voor hem. Oh. Vanwege zijn kale bolletje. Ja. En die lolly dan, hè, die, die, die onweerstaanbare lolly, en zelf had hij daar een vreselijke hekel aan om die lolly in zijn mond te doen tijdens de televisieopname. Mm. En voor degene die Kojak niet kennen, dat was, uh, hoe heet ze echte naam ook weer als een uh, amerikaans griekse acteur. Telly Telly Savalas, inderdaad. En uh, het was geen onknappe verschijning hoor. Het was. Uh, uh, de, in een hele oude film zat hij wel haar. Maar toen hij echt bekend werd met die televisieserie Coach, was hij kaal. Hij droeg ook af en toe een hoedje. En hij zat altijd dan een lolly te knabbelen. En, en dat was niet zijn eigen keuze, dat was de keuze van de regisseur. Die vond dat leuk. Nou, zelf vond hij het maar niks, een uh, lolly in zijn snuffert. Maar goed, hij deed het dan maar. Hè, want ja, hij kreeg er toch een heleboel geld voor, voor die serie. En ja, ik vond het uh, best wel een leuke serie, ja. Als Barretta, vond ik ook heel leuk. En dan had je dan uh, Pepper, die vrouwelijke, uh, ja, die actrice. Weet zijn je? we aan het opnemen? Ja, we zijn aan het opnemen. Ah, oké. Okay. En uh, ja, ik zal kijken of we Gypsy Star, uh, Gypsy Star erbij kunnen uh, voegen. Dan moet ik even kijken hoor. Ik zit nu, uh, nu kan ik muziek draaien zonder uh, geluidsverlies. Ik heb nu mijn laptop op mijn mengtafel. Alleen één nadeel is, ik heb daar ook uh, mijn virtual DJ mengtafel in uh, geprogrammeerd. En de Skype, maar die zit allebei over één geluidskanaal. Dus als ik muziek draai, dan is het een beetje lastig, want... Maar ja, goed, uh, het is niet zo heel erg, maar ik bedoel, op en, op en top, uh, niks meer via de microfoon, behalve mijn stem. Oh. De rest gaat over een mengtafel, dus het geluid is weer als van ouds weer uh, zoals het hoort te zijn. Het is trouwens nog, uh, nog 13 graden hier. Uh, ja, het was vanmiddag hier ook niet echt koud, moet ik zeggen hoor, want uh, ik was even naar, uh, naar de buurtsuper. Nou, niet de buurtsuper, gewoon de supermarkt hier in de buurt. En die is maar twee, drie minuten lopen. En ik moet zeggen, het was niet eens koud. Ik had wel mijn jas helemaal dicht gedaan. Ik denk, ja, maar zo koud is het nou ook weer niet, weet je wel. Ik ben ergens wezen kijken uh, waar ze zogenaamde insectenhotels hebben staan. Dat is een bloementuin. Ja. Ah, ja. Die, die bloementuin die is er voornamelijk voor om zoveel mogelijk soorten insecten uh, te kunnen herbergen. Hmm. om een huis te bieden dus daar hebben ze van die, wat ze noemen zo'n insecten, houten met gaten erin, takken en, en, en, en, en bakstenen met gaten erin geboord enzo, weet je wel? Hmm. alles om insecten nou ja, naar de zin te maken het aparte is dat uh, ze hebben daar heel veel wilde solitaire bijensoorten hmm. dus uh, in plaats van bijen die, uh, die in hun kast leven, zijn dat bijen die uh, eigenlijk altijd alleen leven, alleen op het moment op de paren daar zoeken ze een partner op, zeg maar. Ja. En uh, nou, voor de rest van mijn tijd gaan ze dus alleen door het leven. Uh, het zijn vrij grote bijen ook trouwens. Oké. Okay. En uh, daar ben ik weer eens kijken en ik heb er gelukkig een paar de foto kunnen zetten. Ah. Dus uh, dat, was wel, uh, dat was wel leuk, ja. Ja. Dus, uh, nou, ik heb nou mijn status online gezet, dus ik hoop dat Jips, die star, die was net op tijd... Die belde precies om acht uur, afgelopen woens, woensdag. En, uh, dus, uh, en ineens, ping, en ik denk, hé, hey, daar ging de telefoon over. Ja en, ze, ja, en ze hebben de suggestie dat we bij elkaar zitten hier. Mm -hmm. en, uh, is, ook, is ook zo. Zit ja, ook er zitten wel 84 uh, kilometer tussen. En uh, en, en, uh, en, en, en Jip, star, zit nog verder weg. Dus er zit helemaal in... Uh, in Limburg. In uh, Limboland. In Limboland, ja. Heel end fietsen is dat. Mm. Ja, dat Sorry, denk, is dat. Als je dat gaat fietsen, dat je daar wel uh, een hele dag misschien. Misschien anderhalve dag. Het goede nieuws is dat uh, er in Nederland ook weer meer otters zijn. Oké. Okay. Zijn volgens de telling zijn er nu 185. Dus mm. nog. Is nog niet veel natuurlijk. Nou ja. als, je, nou, als, je, als je nagaat dat in heel uh, 2015 zijn er alleen al 49 doodgereden. Ja, Jezus. Joh. Ja. Triest hè? De grootste uh, populatie van die beestjes is trouwens in de wieden weer hebben. Weet je wat, wat een mooie oplossing zou zijn als mensen zo allemaal in de buurt van hun werk gaan wonen. Zo dicht mogelijk. Dat zou een dan hele goede... Dan, dan, dan heb je dan. Geen, uh, geen... geen forense meer. Iedereen gaat te voet of met de fiets. Of desnoods een klein stukje met het openbaar vervoer. Dan heb je minder luchtvervuiling. Een heleboel mensen hebben een auto niet meer nodig. En ik zou zeggen... Uh, maak het leasen van auto's... vooral als je op vakantie gaat lekker goedkoop. Dat als jij je, je auto laat staan... of weg doet... en je gaat alleen maar een auto huren... als het echt nodig is... En dat je dan een belastingkorting krijgt of zo. Dat als je naar je werk gaat zonder auto of zonder brommer. Alleen op de fiets of lopend of met het openbaar vervoer. Dat je dan 10% minder loonbelasting hoeft te betalen. Als je dat een jaar lang gedaan hebt. Dat je dat dan allemaal in één keer krijgt uitgekeerd van de overheid. En ik denk dat... Ja, ik heb zelf ook wel een auto. Maar ja... Ik wou dat ik hem niet nodig had, laat ik het zo zeggen. Nou, het is makkelijk, is het... het is makkelijk. Ja. Maar ik vind met de treinreis op zich ook niet eens zo erg hoor. Ik heb het laatst gedaan toen naar Utrecht. Het is jammer dat het zo duur maar, is en, uh, en nog veel duurder gaat worden. Ja, maar weet je, ja, ik heb, uh, ik, ik heb zo'n kaart gekocht. En uh, die, die was iets van 14 euro. En dan mocht je de hele uh, dag, mocht je dan rondreizen. Oh. En aan het weekend mag dat dan gewoon onbeperkt. Of maandag, of uh, nee, sorry, uh, of zaterdag of zondag. En dan uh, door de week, na 9 uur s ochtends, dan heb ik een kaart van een ander bedrijf gekocht, van een andere uh, uh, winkel. En dan is het alleen in het weekend. Nou ja, hij is geldig tot uh, 1 januari, dus... Uh... Weet je wat natuurlijk wel is, als er heel veel mensen zouden gaan wonen waar ze werkten... Dan kregen grote steden zoals Rotterdam, Amsterdam en Den Haag er wel in één keer duizenden bewoners bij. Ja, want weet je wat dat is? Kijk, al die mensen, want ik, ik zie wel eens al die ambtenaren die bijvoorbeeld niet alleen bij de gemeente werken, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Binnenlandse Zaken, van WVC, uh, Justitie. En uh, dat zijn die drie hoge torenflats die, uh, die er in het centrum staan. En uh, daar zitten die ministeries in. En er zijn duizenden mensen. Die komen allemaal met de trein. naar. Nou, ik weet zeker dat nog niet eens de helft in Soetermeer woont. Hoor. Dat woont allemaal in Gelderland, in Brabant, ja. dus in Amsterdam. Dat zou een probleem zijn. En ik zeg, bouw prachtige, mooie, betaalbare woningen voor die ambtenaren. Dat zou lekker in Den Haag komen wonen. Als we een mooie omgeving hebben. Geen sociale woningen in de buurt. Alleen maar dure winkels. Dat, uh, dat alleen de mensen die daar wonen... En, en, en uh, gewoon hun eigen buurt hebben en niks met anderen te maken. En uh, ook zo min mogelijk overlast hebben, want vaak zijn die buurten ook uh, ja, minder rottigheid. Uh, bijna nooit eigenlijk. Um, ja, maar uh, maak meer uh, wijken dus, uh, die, die, uh, voor de werkenden. Of Want we hebben genoeg idee. sociale woningen in Den Haag. Dus uh, ja, alleen vind ik ze idee. veel te duur. Dat vind ik wel. mag wel wat goedkoper, de, de sociale woningen. Of, of een ander idee, maak openbaar vervoer ten eerste goed. En dan ten tweede heel goedkoop. Ja, doe het bijvoorbeeld in de Spits. Uh, als jij kan aantonen dat je naar je werk gaat, dat jij uh, gratis kan reizen. En, en ben jij niet aan het werk, dan moet je gaan dokken. En uh, tot uh, 9 uur zeg maar gratis reizen of tot half tien. En dan, maar dan alleen voor mensen die van hun naar hun werk gaan. En degene die niet werken. Kijkt, er zijn heel veel landen. Die waar... moeten gewoon dokken. Voel veel beter is. Of als je een snipperdag hebt, ga je gewoon dokken. En dat hoeft niet zo duur te zijn. Het moet wel betaalbaar blijven. Maar daarom vind ik, ik maak het lekker van de staat. Ze willen ProRail ook alweer terugtrekken, las ik net. Dus willen ze dan. Ja, dat hadden ze nooit al moeten beginnen, weet je. Ik heb een broer die stemt voor jaren VVD en zelfs die zegt die, die paar dingen. Zoals gas en licht, hè, de nutsbedrijven en, en de, en de trein en zo. Dat moeten ze lekker weer van de staat maken. Want toen, toen draaide het goed. Nou, toen, uh, ja, het was al bellen vroeger met de telefoon. Ja, dat was dan wel van de staat, maar het was duurder als nu. Dat is het enige waar we wel van profiteren, Dus dat dat is vrijgegeven. En omdat je natuurlijk concurrentie hebt, maar met de trein, wat hebben ze nou voor concurrentie, nauwelijks? Je hebt alleen de Nederlandse spoorwegen. De er zijn landen waar openbaar vervoer spot gekomen is, en waar het dus ook ontzettend veel wat gebruikt. Kijk, kijk naar landen zoals bijvoorbeeld China en Japan. Hé? Daar hebben ze een vrij dichte bevolking. Dan hadden veel meer mensen. Oké, okay, die landen zijn veel groter ook dan hier. Maar er wonen heel veel mensen heel dicht om elkaar. Mm -hmm. als, die al, als die allemaal zouden gaan autorijden. dan zou dat ja. gieren naar de klauwen lopen. Nou, en trouwens in Rusland en China. dan neemt het autogebruik wel toe. Maar daar hebben ze nu al problemen. Met, vooral in China dan. Vooral met de luchtvervuiling daar. En de overheid doet er alles aan om, om dat te keren. Dat. De, ...dat de lucht wel wat schoner wordt. Dus ja, maar ja, misschien is elektrische auto daar een uitkomst. Ik weet het niet. Maar ja, ze verdienen natuurlijk ook een heleboel aan die olie, Maar vooral in Rusland dan, want daar komt tegenwoordig ook heel veel olie van dan. Dus uh, ja... Zal zo even... ik, uh, ja. Ik, denk, ik denk dat het best manieren zijn om te bedenken hoe je dat, uh, hoe je dat zou kunnen doen... Uh, openbaar vervoer heel goedkoop, uh, bepaalde, nou ja, um, via belastingen of, of via uh, waar, dingen waar de overheid nu een hoop geld aan uitgeeft, wat weinig nut heeft, dat je dat, dat geld beter wel anders kunt laten doen. Ik bedoel, wat dat betreft zullen er heus wel methodes zijn om dat voor elkaar te krijgen. Ik heb trouwens nog een, uh, een goede tip voor je. Uh -huh. uh, Microsoft uh, heeft uh, nu zelf een, uh, een uh, software ontw ontworpen. Het is vrij nieuw. Uh, waarmee je per se eens een keer grondig van, uh, kunt uh, ja, schoonmaken... maar ook gewoon algemene... Uh, ja, hoe, hoe, die, hoe die ervoor staat. Virussen verwijderen, spyware, adware... Allerlei Amtronium's, allerlei rotzooi. Zeg maar echt een, een, een, ja, een, een, een Dat doet mijn viruscanner ook. Die kan ja. uh, In het begin was het alleen maar scannen. Alleen deze is gratis. En, uh, deze, en die, die kan, ja. uh, deze die kan, uh, hoe heet het? Ook nog. Nou, mijn broer had ook een viruscanner gratis van Microsoft. Maar uh, als hij zijn Norton of zijn McVie gebruikte, dan, uh, <coughs> dan haalde hij er nog dingen af. Hè? Het ding is, uh, is nieuw, is net uit. En, en gratis en, is, is niet altijd tool, het beste, hè? De tool heet Microsoft Support Emergency Response Tool. Hmm. Als je echt in zware problemen zit, dan uh, ga je, kun je dit nieuwe stukje software downloaden van de Microsoft-site, draaien. En die, die, die, echt, uh, hmm. ja, die, die, die kan echt... Uh, als je bepaalde problemen hebt, of je denkt van god, ik vertrouw dit niet of ik vertrouw dat niet... Dan uh, kun je die draaien. Uh, dus voor die mensen die bijvoorbeeld nog geen anti-spyware of antivirus scanner of wat dan ook hebben. Die kunnen deze een keer proberen. Microsoft Support Emergency Response Tool. Kijk, wat een service hè. Ja. Het is uh, zondag. Ik vind de zondag wel een, een fijne dag. Ja, ik vind dat een relaxte dag. Het is even, even niks moeten, weet je. Nou, eh. lekker uitslapen. Ook dat. En een bakje koffie. Nou, en als je, tijdens het bakken koffie doe je een broodje erbij en dan zet je de computer aan een beetje dingetjes okay. kijken. Eh? Maar ik ga even muziekje draaien. Zo doe ik dat. En dat is Springtide met Bright... A Sunny End. Hier komt-ie. Dan moet-ie het wel doen. Ja, daar komt-ie. There must be somebody somebody's before But let me try to write to something more Hier zijn DJ Jaap en Jacco op Aloha Radio. Ja, zo is dat. Uh, ja, Jacco. <laughs> Ik had, uh, we zeiden net van uh, zondag is fijn en zo. Ja. Uh, er was een lijstje van, uh, van dingen, van simpele dingen die de mensen gelukkig maken. Weet je dat dus hoor? horen? Uh, ja, hè. Oké, okay, uh, nou, op dat lijstje staat bijvoorbeeld slapen in een uh, pas verschoond bed. De zon op je huid voelen. Geld vinden op een onverwachte plek. Ineens tijd hebben voor jezelf. Een keer flink lachen. Vestgebakken brood. Een lekkere douche. Naar je favoriete muziek luisteren. Kan ik me ook wel even vinden. Ja. Uh, in de uitverkoop een koopje sporen. Ja. Uh, op je bed liggen, luisteren naar de regenstorm. Lekker warm binnen en buiten is het kloten weer. Een fest kopje koffie. Uh, in een bad zitten. Een Fest ja. pak zi sneeuw zien liggen. Vest gemaakt gras. Chocolade in je mond smelt. smelt op de tong. En niet in de hand. Met je huisdier spelen. Of met of je vrij... vrouw. Ja, lijkt me ook. Het vrijdaggevoel. Mm. Het weekend voor de deur. Ja. Worden, wakker worden gemaakt door je wekken. En dan realiseren dat het weekend is. En je kan uitslapen. Hé... Hey. Ik zou je wel vertellen. Ik heb uh, woensdag ik heb een boek besteld van Willem de Ridder. Een handboek voor uh, spiegelologie. Okay. En dat is de achtste druk van 2015. Het boek is uitgebracht voor het eerst in 1999. Geschreven door Willem de Ridder. Het is ook het eerste zijn en enige boek die hij geschreven heeft. Ik heb een klein stukje uitgelezen vanmiddag... Maar ja, er zit een inleiding in en uh, ja en uh, gegeven moment uh, ja, bedoel, dan heb je van die uh, fanclubgroepjes uh, en dan gaan ze dat met elkaar oefenen en bespreken, ze dus allerlei verschillende onderwerpen. Dat is uh, ja, bedoel, uh, psychologie wil zeggen van uh, wat je ziet ben jezelf, maar die ander die naar jou kijkt, die ziet zichzelf weer in jou, zeg maar, weet je? Spiegelen. En, uh, ja, en meer van dat soort dingen. Maar is uh, best wel interessant, weet je wel. Ik heb er natuurlijk heel veel over gehoord en zo. En ik denk, kom, en ik wou al veel eerder dat boek al aanschaffen. Ik denk, weet je, ik ga hem nou eens een keer de schoen doen. Ik ga hem bestellen. Nou, ik had hem binnen twee dagen binnen. Dus uh, een achtste druk, jongens. Ik weet niet hoeveel boeken daarvan verkocht zijn, maar het zijn er heel veel. Er zijn zelfs buitenlandse uitgevers die hem graag willen uitbrengen in het Engels of in het Frans of uh, wat voor taal dan ook. Dus dat wordt heel populair. Uh, dus. Wat is de bedoeling van het boek? Nou, dat mensen gelukkig worden, weet je. Um, dat mensen... Um, ja, mensen maken zich wel eens zorgen over allerlei dingen en uh, noem maar op. Ik kan je wel even... Even kijken waar hier staat. Ik zal de achterkant van het boek even voorlezen. En, en die uh, is door Willem geschreven. Dat uh, De achterkant, uh, dat stukje heeft hij aangevuld. Hier staat, dit is het enige boek dat ik geschreven heb. En op dit moment heb ik al de achtste druk in handen. Het is een boek dat je vertelt hoe je je leven in beweging kunt krijgen. Je lichaam wil zo graag. Dat als je het één vinger geeft... Het direct de hele hand grijpt, en beginnen zomaar wonderen te gebeuren. Ik zal je nu meteen een voorbeeld geven. Als je somber bent, je zorgen maakt, pikard ongelukkig voelt en ontevreden bent, heeft je lichaam een wondermiddel bij de hand, om je daar meteen vanaf te helpen. Glimlachen! Probeer het nu maar even. Glimlach en terwijl je glimlach probeer je je somber, zwaar en zwartgallig te voelen. Leuk hè? Je merkt dat het dan niet meer lukt. Voor een simpele glimlach zijn veel spieren nodig. Dat je hele lichaam meteen ontspant. Siso, ga nu dit boek maar lezen. Willem de Ridder. Ja, dat is een leuk boek hoor. Ja. En uh, ik, ik was toen in Utrecht met die Ridder Radio Benefiet. Het blijkt dat dat boek in geen enkele winkel te koop is in Utrecht. En men vermoedt, het is gewoon wel in de uh, online boekenwinkels wel te krijgen. En ik denk hier in Den Haag ook wel gewoon in de winkel. En hier kunnen we denk ik nog bestellen ook. Maar ik denk dat het gewoon is dat uh, ja, de mensen die zeg maar uh, een tweedracht willen zaaien en uh, ja, de macht uh, willen vasthouden. Dat die bang zijn voor dit boek. Gewoon dat mensen dan zichzelf zijn. En ze willen liever mensen die mopperen en klagen, want dan kan je lekker tweedracht zaaien. Nou, de SP die, die is erin geslaagd om iets heel moois in zijn programma te zetten. En uh, ik denk dat dat de enige linkse partij is die het radicaliseringsproces onder jongeren wil tegengaan. En uh, dat staat in een uh, programma. Uh, ik dacht artikel 10. Van uh, het nieuwe uh, verkiezingsprogramma van de Socialistische Partij. En die vinden dan uh, ja, dat het ook hard aangepakt moet worden en zo. Dus we hebben Geert Wilders helemaal niet nodig, jongens. Zelfs de SP, dus de enige linkse partij die zo fel te keer gaat tegen het uh, jihadisme. De PvdA niet, GroenLinks niet, DC6 niet. Ja, ze doen wel alsof, maar ze doen er geen flikker aan, zelfs de VVD niet. Maar de SP die heeft een heel uitgebreid programma hoe ze dat willen aanpakken. En die radicaal, hoe noemen ze dat? Die scheren niet alle moslims over aan Snap je? Wat de PVV dus wel doet. Dus, ja, ik moet wel zeggen, ze hebben wel uh, sociaal gebied wel heel veel mooie, leuke dingen. Dat doet me, ja, ik, ik vraag me af waar we dus het geld vandaan halen. Ja, ze willen het bij de multinationals weghalen. Maar wat ga je dan krijgen? Dan zeggen die multinationals: Ik ga mijn bedrijf uit Nederland wegtrekken. Want daar moet je belasting betalen. Nou ja, dan kan je toch ook alle producten van hen zwaarder belasten als het binnen Nederland komt. Want China bijvoorbeeld, die maakt ook auto's tegenwoordig. En eh, die worden hier voor een schappelijke normale prijs eh, verkocht in Europa en de Verenigde Staten. Maar komt Mercedes of Chevrolet nou uh, met hun uh, auto's naar China... De, wat doen die Chinezen? Die gooien dan de, de kosten van een gelijkwaardig type auto... die zij ook maken, een stuk duurder uit dan hun eigen merk. Zodat iedereen toch liever die Chinese auto koopt. Ja, dat is natuurlijk niet eerlijk. Dus wat moeten we hier in Europa doen? Hetzelfde als wat zij bij ons doen. Dus als zij dan ook... Uh, onze merken, hè? Mercedes, Chevrolet, euh, noem maar op, de hele mikmak... Euh, duurder maken dan een gelijkwaardige kwaliteit auto die zij maken... dan moeten wij dat bij hun ook doen. Dan kunnen ze niks zeggen, want dan kunnen wij zeggen... ja, maar jullie doen het ook. Dat is oneerlijke concurrentie in principe. Snap je, vroeger had je Philips prijs. Hè? Dat was uh, een gelijkwaardig uh, cassettedek of televisie van Sony bijvoorbeeld of van, eh, van Blauwpunt, die eh, was dan gewoon, als die gelijkwaardig was aan een bepaald kwaliteitenapparaat van Philips, dan kostte die ongeveer even duur, dus had ze de vrije keus. Snap je, dan ga je niet de Philips goedkoper maken om maar te hopen dat mensen, terwijl de kwaliteit hetzelfde is, zeg maar. Dat zou oneerlijke concurrentie zijn. Snap je. Ja, ik vind dat uh, je de producten in eigen land gemaakt altijd voorrang moet geven. Uh, maar anders ben je bezig met een uitholling van je eigen nou, land. Nou, weet je wat je wel kan doen? Je kan bijvoorbeeld, uh, kijk, je, kijk je, je moet natuurlijk, uh, je wil natuurlijk wel graag import hebben. Hè? Je wil graag dat de andere, ja, je moet kunnen concurreren. Dus zorg altijd dat je goede kwaliteit, want dat houdt de bedrijven wel scherp om goede producten te maken. Dat was bijvoorbeeld... Uh, een... Jawel, maar ik vind, ik vind, ik vind, ik vind wel dat uh, de insteek in, in het begin moet zijn. Um, en dat is een oude kreet. Koop Nederlandse waar. Ja. Kijk, uh, luister. Ik zal het even heel simpel maken. Stel, jij gaat je boodschappen niet bij een van de duurdere, bekende Nederlandse supermarkten doen... Maar je gaat naar een van de Duitse goedkopere supermarkten. Ja? Dan ga ik naar, die Duitser toe. Oké, okay. nou. Je gaat één naar die Duitse. De producten die daar in de schappen staan, worden niet in Nederland gemaakt. Dat zijn geen producten die uit Nederlandse fabrieken komen. Nou, dat zijn voornamelijk producten... Dat is een, een Duitse firma. Du een Duitse firma, ik zal je vertellen. De Nederlandse groenten voor hier, die hier worden verkocht, die zijn bespoten. Dat wil niet zeggen dat ze slechter zijn, maar die moet je echt wassen voordat je het eet. Bepaalde... Nou, in Duitsland willen ze geen bespoten troep. Wat je bij bijvoorbeeld de Lidl of de Aldi koopt, is gewoon Nederlands fruit, alleen onbespoten. Want dat is voor de Duitse markt bedoeld. Nou, dat verkopen die Duitsers weer via, via de Lidl in Nederland. Dus als je onbespoten Nederlandse groenten wilt... Maar, maar even. Zo werkt het ongeveer. Ja, nee, maar we, zitten op, we zitten op diverse uh, sporen te kletsen. Mm -hmm. ik, ik, heb, ik heb het niet over kwaliteit van goederen. Ik, ik heb het over een lesje economie. Oh ja. als, je, als je naar een supermarkt gaat. en dat, dat is ook, dat ge, Dit verhaal geldt ook voor heel veel nu, Nederlandse supermarkten. Want daar staan ook heel veel spullen in die niet in Nederland gemaakt worden. Maar wat ik, wat, wat, ik, wat ik even duidelijk wil maken. dat is een van de grote redenen waarom bijvoorbeeld Amerika economisch naar de klote gaat. Uh, je gaat naar een Duitse supermarkt. niet alleen het product. Maar laten, we even, laten we even zeggen. een, een, potje, een potje van glas. Hè, een potje groente. Hè, ja. van wat in een. Nou, we, we, iedereen snapt het wel. we hebben het over de Lidl, de Aldi. noem maar op. Hè, de Action. Uh, weet ik. Nou. Uh, als je die daar koopt, dat geld, daarmee betaal je dus een Duits, Pools, Tsjechisch, Bulgaars groenteteler mee. Uh, en de fabriek die, die, die dat uh, in het potje heeft gedaan en dergelijke. Dus al dat geld wat je aan je boodschappenmandje daar uitgeeft, gaat Nederland uit. Uh, en, maar niet alleen voor het product ook de verpakkingen om die producten heen, hè? dozen, plastic, glas, die verpakkingen worden ook allemaal in het buitenland gemaakt. Die worden ook niet in Nederland gemaakt. Dus die banen gaan ook naar het buitenland toe. Dus als je buitenlandse producten koopt, en dat is nog een stelling, maar wel onderbouwd, ben je in feite de e Nederlandse economie... naar de kloten aan het helpen... en stimuleer je... de Duitse, Bulgaarse, Poolse... Tsjechische in, uh, economie. Jij gaat jouw geld... Nederlands geld... Ga je uitgeven... aan andere landen. Ja, maar als we... dan je, je gaat, ja, gaat de handel ook naar de kloten met buitenland. Hè? Als iedereen... Uh, uh, ja, zeg maar maar, gaat, dan, dat vind ik niet belangrijk. Hier gaan Nederlandse banen gaan weg... Fabrieken gaan dicht. Ja, omdat die fabrieken verhuizen naar het buitenland. Fabrieken gaan dicht, dus Nederlandse werknemers komen op straat te staan. Boerderijen worden verkocht, want de boer kan de pacht niet meer betalen, omdat hij zijn groente onder de verkoopprijs moet verkopen. We kennen allemaal het verhaal van melk, dat om melk te produceren in Nederland ben je bijna meer geld kwijt dan dat je het kan verkopen. Uh, dus je, wat moet je doen? Je moet je schaal gaan vergroten, dus nog meer melk produceren om, om gelijk te kunnen draaien. Er zijn op dit moment in Nederland boerderijen die zo'n slottige 16.000 in de maand verlies draaien. Ja, maar dat heeft ook te maken met uh, Europa, hè? want sinds dat, uh, dat Nederland lid is van ja. de EU, zijn al die boeren moeten inleveren. Ook dat, maar het heeft, het heeft, het heeft ook te maken... ...met het Nederlandse consument... ...buitenlandse waarkoop. Nou, weet ja. je, die TIF-akkoord... Die, TIF ...die we hebben met de Canadezen en zo... ...met Amerika... ...dat schijnt uh, waarschijnlijk niet door te gaan... ...want uh, Waalse boeren... ...die zijn tegen, want ze hebben veel minder uh, vee... ...al die boeren... ...dan in Nederland, dus uh, ja... Die, die, ...als ze allemaal biesten uit Canada... ...en Amerika verkopen, wat veel goedkoper is... Dan gaan die Waalse boeren naar de knoppen. Dus ja, van de vijf uh, regeringen die België heeft onder Wallonië, die uh, tegenstemt, en, uh, dan uh, alles, alle staten in België moeten voorstemmen. Anders neemt de nationale regering het ook niet over. Nou, en alle Europese landen moeten er mee eens zijn. En als dat niet gebeurt, gaat dat hele TIFT-akkoord niet uh, door, gelukkig. Want je ziet bijvoorbeeld hoe in Amerika de hele auto-industrie naar de kloot is gegaan. Ja. Detroit, Detroit ligt compleet op zijn gat. Mm. Dat was ooit een bolwerk van grote ja, auto-merken. Auto maar dat is hun eigen schuld, en, want ze hebben zich maar op één um, industrie gericht. En dat moet je nooit doen, je moet je altijd op meerdere industrieën richten, niet alleen de auto-industrie. Dus ja, iedereen die daar woont, die werkt daar meestal wel. Kijk maar naar Eindhoven. Heel veel mensen die bij Philips werken. Stel nou voor dat Philips over de kop gaat. Dan moet je eens kijken wat werklozen je dan hebt. Nu heb je haast geen fabrikage meer van Philips producten in Nederland. Maar eh, kijk, de lampenfabriek is ook naar Polen verhuisd. De, die, die van het die feit, spaarlampen. Het, het feit dat de Amerikaanse auto-industrie naar de klote is, is de schuld van de Amerikaanse regering. Die hadden... ...de verkoop van Chinese auto's moeten verbieden. Ja, maar zoveel Chinese auto's zijn er tot. Het is meestal meer Japan, want Japan is al een grote concurrentie altijd al geweest. Laat, laat ik het nog En die hadden dan de, een, een sportief model. Als je bijvoorbeeld in de jaren 70, waren vooral die Japanse auto's uh, populair. Waarom? Het ze hadden dezelfde luxe als de duurdere Europese merken... Die zagen er sportief uit, als een beetje sportautomodel. Kijk maar naar de Toyota en de Nissan, wat vroeger Datsun heette. Dat waren hele populaire autootjes. Klein, maar comfortabel. Ze hadden allerlei luxe die, die je in, in een Opel Cadet niet had, bij wijze van spreken. Voor dezelfde prijs als een Opel Cadet. En uh, ja, dus. Uh, maar ja, als de Chinese markt er ook nog bij komt, ja. En die is nog goedkoper dan Japan. Weet ja. je wat het is? Ja. En daar hebben wij in Nederland op het moment ook erg last van. We zitten in een cirkel waar je niet uitkomt. Want om je dagelijkse vaste lasten en boodschappen te kunnen betalen, heb je wel af en toe een loonsverhoging nodig. Want alles wordt ja, dat steeds duurder. Ook wel. Ja. Ja? Dus, en omdat jij en ik een loonsverhoging nodig hebben en hopelijk zullen krijgen. Zal de baas het product weer duurder maken? En zo ga je maar door. Het is ja, maar zicht, kijk, dat, dat valt mij da, al da, vaak da, da, op da, da, als ze mensen loonsverhoging krijgen. Kijk, als Albert Heijn nou de lonen verhoogt. en ze moeten daardoor de producten ietsje duurder maken. kan ik me nog begrijpen. Maar ze doen het ook als jij en ik onze loon omhoog gaat. dan gooien ze ook ineens het brood met een dubbeltje omhoog. Weet je? Ja, kijk, kijk, en dit, als... klopt niet, dit klopt niet. Want Albert Heijn hoeft mijn salaris niet te betalen. Nee, dat betaalt mijn baas. Niet Albert Heijn, bij wijze van maar kijk, spreken. Maar, maar kijk, hè. stel je voor, ik ben een werknemer in een broodfabriek. Mm -hmm. Wij maken allerlei soorten brood. Krettenbollen, witte bollen, gewoon bruinbrood. Nou. Uh, in een nieuwe CAO spreken we af dat ik 1% landverhoging krijg, want ik kan me vaste lasten en de boodschappen bijna niet meer betalen. Zo duur is alles geworden. En dat is voor heel veel mensen dagelijkse realiteit. Dat dingen gewoon onbetaalbaar worden. Die gewoon zeggen van nou dat doe ik maar niet meer. Nee, ik ga maar niet meer naar de dokter. Want dan kan ik niet betalen. Of ik ga maar niet meer dit of dat. Want dat is niet meer te betalen. Dus ik krijg 1% loonsverhoging. Dat betekent dat mijn baas meer kosten heeft. Dus wat gaat hij doen? Die gaat 10 cent bij een bruinbrood uh, opdoen. Dat betekent dat mijn baas. Die gaat dat verkopen voor 10 cent meer. Dat betekent dat meneer Jumbo, Albert Heijn, Deka, uh, Spar, uh, Eda, noem maar op. Die gaan ook uh, 10% bij het brood opdoen. Of misschien wel, gaan misschien wel 15 cent bij het brood opdoen. Waardoor mijn brood toch weer duurder wordt, mijn boodschappen. En dat is een cirkeltje. Daar, daar, daar kom je niet meer uit. Ja, ja dat, uh, dat klopt. <coughs> dat is. Uh... Maar tijd voor een muziekje. En dan ja, straks leuk. een uh, ander onderwerp. Ik, uh, even kijken hoor. Ik heb hier al eentje klaar Lobo Loco. En dat heet uh, Makes Me Happy. Wie. Als uh, Loco. Nee, Lobo Loco. Met uh, Makes Me Happy. Nou, of ik daar nou echt vrolijk van word. Nee, ik vind het een beetje een eentonig liedje, maar goed. En niet eens tekst erbij. Nou, ik denk dat was wel een leuk liedje met een tekst. Maar nu nee, hoor. Maar goed. Uh, mensen konden in de tussentijd even toiletteren. Even een plakje doen of zo, of weet ik veel wat. Of even een pak koffie zetten even. Heel snel, wat ik ook net gedaan heb. Dus ja, um, geluk. Ja, wat is geluk? Uh, geluk, geluk, geluk. Ja, daar hadden we het net ook al over. over hè? Uh, stel, voor je je voor, woont in een achterstandsbuurt. En er is alleen maar, kom maar kwel en armoede en criminaliteit. Hoe kan je toch nog gelukkig leven in zo'n buurt, vraag ik me af. Ik denk, um, überhaupt... Uh uh, door e eerst te kijken wat je wel hebt. En mensen, en dat doe ik zelf ook, je kijkt altijd, uh, ik noem het altijd, je kijkt altijd naar boven. Je kijkt altijd naar zij die meer hebben. Ja. Maar... Uh, Ja, mensen kijken nooit naar degene die, die het minder goed dan hun Ja, hebben. dat klopt. Want en mijn, ik, denk, ja. ik denk dat we dat moeten leren. Mijn oma die zei vroeger al tegen mijn moeder, nou dat was denk ik in de crisisjaren of zo, toen ze nog jong was. Zei mijn oma van, uh, kijk, uh, uh, je moet altijd maar zo bedenken, er zijn altijd mensen die het slechter hebben dan jij. En er zit wel een kern van waarheid in. Ja, kijk, het is, het is natuurlijk zo... Uh, we leven in een materialistische maatschappij. Erg materialistisch. En niet zo klein beetje ook. <laughs> en, en erg ook op het ego. Ik, ik, nou, ik en de, ja, ja, ja. ja. En de rest kan stikken. Nou, op mijn en, werk, ja. Uh, je, je, kijk, je kan zeggen van... Oké, okay, ik heb maar een, een minimaal salarisje... en ik woon in een klein appartementje. Hè? Nou. Wat, wat, wat voor ons allebei een beetje, denk ik, uh, van toepassing is... Aan de andere kant, wij zitten niet met een dwarslezing ten aan de nek in een rolstoel. Ja, als je het zo bekijkt, ja, inderdaad. En ik moet zeggen dat het laatste jaar ga ik het steeds vaker zo bekijken. Ik heb vorig jaar, nee, deze zomer, niet vorig jaar. Ik heb deze zomer heb ik, uh, het huis half leeg gehaald en dan overdrijf ik niet. Ik heb heel, we hebben heel veel dingen weggegooid en weggedaan. Mm -hmm. en, dat, en dat voelt als een bevrijding. Echt. Ja, dat, Ding, dat, dingen dat, wegdoen, weggooien. Ik heb hier ook spulletjes. En dan nou wil ik de meeste spullen die ik weg wil doen, geef ik liever dan nog liever gratis weg. Ja, we wij, wij hebben alles naar de kring. We hebben hier een, een winkeltje. Dat is een, uh, als je een vaarspost hebt, dat is voor mensen die het niet zo breed hebben... Uh, nou, ik heb ook spullen die mensen nog kunnen gebruiken. En uh, vind ik zonde om bij de asbak te zetten. En dat scheelt ook voor het milieu natuurlijk. Dus twee vliegen heen en klop. Ik help mensen die geen geld hebben. We hebben hier een winkeltje. Dat is een weggeefwinkel. En dan komen mensen van allerlei plijmaarsje. Die geen geld hebben. Die uh, een uitkering hebben. Afgekeurd zijn. Of te we weinig verdienen. En als ze een oorvaartspas hebben, mogen ze, als ze iets nodig hebben, mogen ze dat zo gratis meenemen. En ik, ja. ik denk dat, nou, ik denk 10%, 10, 15% van wat hier staat, daar wel naartoe kan. Geven maakt je blij. Ook dat. Ik bedoel, kijk, het is niet om mijn ego te strelen, maar ik bedoel, als ik iemand blij kan maken, waarom zou ik het niet doen, weet je wel? Uh, ...ja, ik bedoel, als ik het toch weggooi ...ja, waarom zou ik het bij de asbak neerzetten? Ik zie wel eens dat mensen dingen bij de asbak neerzetten... ...en dan denken, joh, waarom geef je het niet aan die weggeefwinkel? Want er lopen mensen rond. De, uh, de meeste die langs de asbak kleuren... ...want in Den Haag moet je er een vergunning voor hebben, geloof ik. Maar uh, het gebeurt ook illegaal... ...en dat verkopen ze dan weer. En vaak ook omdat ze het niet zo breed hebben. Dus dat vind ik op zich ook niet echt erg... Want de meeste, ja, er zijn mensen die het gewoon doen als hobby. Maar je hebt ook mensen die het doen gewoon omdat ze, ze ja, geld moeten hebben. Want ze moeten een huur betalen en hun kindertjes moeten naar school. Nou, ja, dan zeg ik: Oké, okay, iets is prima. Nou, en ja, zo'n weggeefwinkel. Ja, ik denk wel dat ze door de gemeente of zo worden gesubsidieerd. Dat als mensen die komen dan voor iets, een koffieapparaat die, die nog heel is, die, die, die, die, die misschien. Vervangen door een senseo apparaat of zo. Of uh, een kleuren tv die je nog doet. die misschien 15 jaar oud is, maar die het nog wel doet. Ja, waarom niet? Als je, je blij als je nog televisie kan kijken. Als je geen geld hebt, ik kan dat ding zonder jaren meenemen. Of, of bestek, of andere soort dingen, boeken, noem maar op. Nou, ik, ik zal je, als het mag, ik zal je eens twee dingen vertellen. Twee, twee korte verhaaltjes. Mm -hmm. En ik zal er eerlijk bij zijn, het, he het, he het komt uit. Uh, het heeft een, een, een, een boeddhistische zen-achtergrond. Ja. Uh, en het is, het is mij een keer verteld door, door, door een monnik, zeg maar. En het gaat over eigenlijk alledaagse dingen. Um, er is een verschil tussen wat je wil en wat je nodig hebt. Mm -hmm. Wat je wil is gigantisch veel, en wat je nodig hebt. Is eigenlijk maar heel erg weinig. Ja. Want wat je wil, dat houdt nooit op. Wat je nodig hebt, is namelijk gewoon een dak boven je hoofd, voedsel in je maag en kleding aan je lijf. Ja. En dan is het klaar. Dat is ja, wat je nodig, ja. dat, dat is Met, wat je nodig en, hebt. En ontspanning. Hè? Mensen hebben af en toe ook ontspanning nodig. Nou ja, een boek lezen of uh, sporten. Maar, maar dat is wat je nodig hebt. Dat is, wat, hmm? dat is hmm. wat je nodig hebt. De basis. Hmm. Wat, je wil, wat je wil, wat je wil. Dat is oneindig, want iemand die 2000 euro in de maand verdient, die heeft een vriend en die verdient 4000 euro in de maand. En die man die 2000 euro in de maand verdient, die denkt, goh joh, als ik toch eens die 4000 zou verdienen, hè? Nou, dan zou ik gelukkig zijn, want dan zou de wereld er heel anders uitzien. Maar die vriend van die 4000 euro, die heeft een vriend en die verdient wel 10.000 in de maand. En die man van 4000 die denkt van, goh, hè, als ik toch eens die 10.000 in de maand had, nou dan zou mijn leven er heel anders uitzien. Dan zou ik veel gelukkiger zijn. Ja, nou, maar dat denken ja. mensen, maar het is niet ja. zo, hè, zoals je en, weet. Maar, en, en het is ja. oneindig, want die vriend van 10.000, die kent een directeur en die verdient een ton. Hè? En het feit is, er was een keer een man op tv en die had een geschat vermogen van 160 miljoen. En uh, die zei van, denk je nou dat geld gelukkig maakt? En zegt, ik heb nog wel eens het idee van, god, als ik 2 miljard had, dan zou het leven dan, dan, dan het heel anders uitzien. Dan zou ik, dus het, wat, je, wat je nodig hebt, is eigenlijk vrij weinig. Wat je, wat je wil, dat, dat houdt dat houd nooit op. Dan een, tweede, dan een tweede verhaal. Geven maakt gelukkig. Als je iets weggeeft. Wat jij niet meer nodig hebt. Of misschien dat je het zelfs wel een klein beetje zou kunnen. Of dat je het wel mist. Hè? Uh, maar geven maar als voorbeeld. Wat die monnik deed. was: Als je nou ergens bent. En er staat een machine. Een automaat. En daar zitten massen in. En snickers. En blikjes cola. En zakjes chips. En weet ik veel wat. En je doet er geld in. En je krijgt wisselgeld terug. Wat hij deed. Hij pakte het wisselgeld niet. Hij liep gewoon weg bij de automaat. Het idee in je hoofd. Wat, uh, van de volgende. Die denkt van. Hé hey, dat is geluk. Dat, je, je helpt er iemand anders mee. Of die, kijk. Of die persoon dat nodig heeft. Ja of nee. Of, of die er iets goeds of iets slechts mee doet. Daar gaat het niet mee. Het gaat om de actie van geven. En, wie, mm. en plus dat. Ik ben ervan overtuigd dat wie goed doet. Uiteindelijk goed ontmoet. Zeg maar, ik, ik, ik geloof wel in karma. Ja. Um, het, heeft zijn, het heeft zijn beperkingen, maar uh, het is wel zo dat, nou, als voorbeeld, uh, voor de supermarkt waar ik af en toe of af en toe regelmatig heen ga, er staat altijd een, een dakloze en die verkoopt een dakloze krant. Ja? Ja. Uh, die, als ik wat los geld in de zak uh, heb. Dan geef ik die persoon wel eens gewoon dat handje geld. Los geld. En dan zeg ik hier ja, alsjeblieft. Dan zul je zeggen van hij geeft dat om die persoon te helpen. Ja, ja en nee. Ik geef het ook. Om mezelf uh, loslaten te, te leren. Hè? Hè? Hè? Het loslaten. Niet zo afhankelijk willen zijn van wat je hebt. Hè? Maar, maar dingen gewoon los kunnen laten. Ik doe het. Gewoon om. Uh, grotendeels van ook week. voor mezelf. Ik, ik had van de week liep er een uh, zwerver rond, van de week, ik bedoel van de zomer. En die man die, uh, die had allemaal vreemd geld in zijn handen, vanuit uh, Thailand of zo. Was, Hij uh, zei was, uh, ja, dat is heel veel geld waard. En uh, ik zei ja, maar waarom wissel je het zelf niet in bij een anti of zo? Want dan kan je dat geld zelf uh, gebruiken. En dan stond dat te verkopen, maar zodra hij een politieauto zag, of een agent op zijn fiets, dan maakte hij uit de voeten. Nou, uiteindelijk werd hij toch nog staande gehouden. En die agent, uh, ja, die bekeek dat papiergeld. Nou, ja, nou ja, hij liet die man gaan, want ja, hij deed niks strafbaars in feite. Het was bloed en bloedheet. En ik uh, ja, vroeg ook, uh, wat te verkopen? Ik, zei, joh, ik zeg, uh, ik loop naar hem toe, ik zei, wil je wat van me drinken? Hij zei, ja, ik kan niet een paar euro van je krijgen. Ik zei, nee. Ik zeg, ik wil je wel wat geven, maar ik geef geen geld. Want ik denk, misschien gebruikt hij wel drugs of, uh, of alcohol. Dus ik denk, nee, ik, ik wil je helpen. Maar oké, okay, hij zei, is goed, is goed. Dus ik heb een flesje uh, sap gekocht voor hem. Voor een paar eurotjes. Ja. Ik denk, ja, oké, okay, die man toch een beetje... Tegen de warmte, weet je. Kijk, ik kan ook niet de hele wereld helpen, maar ik doe af en toe wat ik kan, weet je. En, en kijk, weet je wat het is? Als je een tientje geeft, dan komen ze de volgende keer, blijven ze komen, snap je? Mm -hmm. Dus dan geef ik liever iets. Een boter, ik, heb, ik, heb, ik heb wel zoiets. Ik vind dat je dat heel mooi gedaan hebt. Maar ik, vind, ik heb wel zoiets, zeg maar, en dat is ook wel een beetje door, door de karma ingegeven. Ehm. Um, dat ik iets geef, dat ik, stel je voor, ik geef geld aan iemand. Mm -hmm. dat, dat creëert goed ka positief karma, zeg maar. Positieve energie. Ja. Mag je het ook noemen? Hè? Om, uh, wat die persoon met het geld doet, creëert zijn karma, zijn mm -hmm. energie. Ja. Dus als hij daar iets positiefs mee doet, dan creëert hij zijn eigen positieve energie. Doet hij daar iets negatiefs in, dat heeft geen effect op mij. Het is zijn beslissing. Ja, ja. Op, op, het moment, op het moment dat ik geld aan hem geef, is het mijn geld niet meer. Ja, Nee, precies. Zeg maar, en wat hij er dan mee doet, mm -hmm. dat is aan hem. Mm -hmm. Dat is niet mijn schuld. Dus op die manier, maar ik, ik denk dat gewoon het... het, het ik het heb doel... een keer een collega meegemaakt. Ik weet niet of het waar is wat hij mij vertelde, maar ik ga ervan uit dat het wel zo is. Daar praat ik over twintig jaar geleden, een oude collega van mij... En die vertelde haar, er was een keer een, een zwerrevaar, die gaf ik 50 gulden. Dat was in de jaren negentig, 50 gulden. En ik, denk, zo, dat is wel erg veel als het nou nog 5 euro was. Maar goed, oké, okay, wat je kan missen, weet je. En 50 gulden. Hij zegt: want zegt hij, Je moet mekaar helpen. Ja, is nou, wel. Oké, okay, prima toch? Ik bedoel, ja. Fijn dat er zulke mensen zijn. Dus. Dat is waar. En, uh, nou. Fijne. En wat deed hij? Die man die ging naar een snackbar toe om een patatje te eten. En dan ziet hij de man daar, even later binnenkomen. En die, die gooit al hele kast vol met geld en wisselen ook, weet je. Dus op een gegeven moment denkt hij, wat gaan maar nou krijgen? Ik geef die man 50 euro hè, om wat te eten te kopen of weet ik veel wat. En dan gaat hij het in een gokkast gooien. Dus die is naar hem toegelopen. Hij zegt, als ik dat geweten had, hij zegt... Dan ga je dat geld in de kast gooien. Als ze die dingen nemen meer als wat ze geven hoor. Nou, een man die al een enorme knauw erdoor gaat lopen. In het vertrouwen van de mensen ook. Weet je? Dan denk je iemand te helpen en dan verbrassen ze het. Kijk, weet hij van niks? Doet hij dat hij in een andere tent? Oké, okay, dan weet hij dat niet. Weet je, Ik bedoel. Dan is zijn karma ook bevredigd zeg maar. Om het even zo te stellen. Maar ja, ik snap best, als je denkt iemand te helpen en ze verbrassen het weer aan, uh, aan gokken. Kijk, uh, ze hebben daar helemaal geen plezier aan, want ze balen alleen maar, ze verliezen alles. En jij je hebt ook een knauw, want jouw geld zit in die kast. Wat jij ja. hebt weggegeven, denk je, pot verdikken me. Dat is het risico, ja. En dat is heel vervelend. Mijn broer ja. heeft ook een keer iets gehad. Er was ook een gozer die vroeg geld en uh, mijn broer zei nee. En, uh, en die gozer zat een beetje in zichzelf te mopperen. Mijn broer die komt terug. Hij zei, joh, moet je luisteren. Hij zei, ik wil je best helpen. Maar als ik geld geef, gaan jullie de drugs verkopen of alcohol? Dat wil ik niet. Hij zei, ja, ik wil alleen maar wat eten. Hij zei, nou, weet je wat? Als je nou met me meeloopt naar nou, uh, de McDonald's daar, want dat moet ik toch zijn. Dan zeg je maar wat je hebt, want je krijgt het. Nou ja, oké, dat is goed. Dus die man die uh, gaat met hem mee, dus uh, bestelt wat, wat te eten... Nou, en die gozer gaat apart aan een tafeltje zitten. En die eet dat allemaal nou, alsof hij dagen niet gegeten had. Hij schrokte alles naar binnen. Want die man had schijnbaar dagen niks gegeten. Maar ik kwam wel netjes naar mijn broer aan tafel eh, om even te bedanken toen hij zijn maaltijd omhoog had. Nou, oké. Okay. Kijk, maar die, die heeft het net toch besteed dan, weet je? Mm -hmm. Ja, ik denk uh, ja. dat dat um, positief is. Is er nog iemand bij jou op Skype online die mee kan? Ja, ik probeer Jipstar. Uh, ik zal eens even kijken, want ik heb natuurlijk een klein schermpje op dit moment. Misschien een van de anderen? Uh, ik kan eerst even een muziekje draaien. Uh, Marcus? Even kijken hoor. Dat kan ook, Marcus of zo. Ehm... Um, Ga ik een muziekje draaien? Oh jee, dat is een heel lang nummer, denk ik. Maar dat maakt niet uit. Als hij opneemt, dan draai ik het muziekje weg. Hey, dat heet Goya... Goimamba Mamba, heet die uh, groep. En het nummer heet Criminal... Alternatives around, warrior and community, adding garden, sharing love like warrior. Criminal, criminal, criminal. Take care of my sister so you can't fall down. Criminal, criminal, criminal. They are all liars, like bumpers at night. Criminal, criminal, criminal. If you think twice, you can take your eyes and try. If you think twice, you cannot try. You cannot try. Oh, no, no. Uh, criminal met uh, Goimamba. Ja, ik heb er net geprobeerd te bellen, maar er staat uh, elke keer bij uh, uh, bellen mislukt. lukt. Dus heel raar. Ik heb wel met jou contact, maar die andere lukt gewoon niet. Vreemd. Heel vreemd. Ja, dat kan soms gebeuren. Ja, maar dat is echt... Uh, kijk, als iemand niet opneemt, dan, dan gaat hij over en dan wordt er gewoon niet opgenomen. Maar hij maar zoekt gewoon geen verbinding. Ik denk toch dat er iets in de instellingen niet goed is. Dan moet ik even naar kijken van de week. Dat is heel raar, want bij jou doet hij het wel. Dan groepsgesprekelijk ja. weer niet. Nou, dan moet ik van de week even in de instellingen kijken. Dus, uh, <coughs> nou ja, muziek, alles doet hij goed, die tablet. En uh, ja, tablet. Het is een Windows 10. Het is een tablet en het toetsenbord kan je aan en, en losklikken. Nou, dat vond ik wel makkelijk. Ik wil eigenlijk een mini-laptop kopen, maar de feite is dit al een mini-laptop. Nee. Windows 10. En hij doet het uh, nog steeds uh, goed. Nou, ik heb nou, zoals je weet, het geluid op de mengtafel aangesloten. Misschien dat ik die oude laptop van jou misschien kan gebruiken om muziek af te spelen. En dan uh, kan ik in ieder geval de, uh, geluid... Uh, alle drie de kanalen apart doen. Dat zijn eigenlijk zes kanalen dan. Dan heb je mono-kanalen en vier stereo-kanalen, waarvan er dan drie in gebruik zijn. En uh, dan kan ik dat ook weer een beetje, dat, uh, ja, dat je die bijgeluiden niet hoort. Hè? Dat is, dan nou moet jij je stil houden. En als ik de knop wegdraai, dan kan je gewoon lekker doorkletsen terwijl de muziek draait en uh, niemand hoort het. ...waar wijs van spreken, weet je. Uh -huh. Dus uh, ja, ik bedoel. Uh, uh, ja, kijk. Ik hoor alleen wat er op de mengtafel zit. Het geluid via mijn computer is, doet het niet. Behalve als ik het bestandje die ik aan het opnemen ben, afspeel. Dus uh, ja. Heb je nog verder nog iets te melden, Jacco? Ja, nou, ik, uh, ik, ik, ik, ik las toevallig iets. Uh... Uh, op een site, en toevallig ging het onderwerp in Kassa, gisteravond of eergisteravond, ging daar ook over. En het gaat over uh, reclame, en dan met name voor, voor kinderen, hè? van speelgoed, ja. snoep of, of andere dingen, mobieltjes, uh, wat dan ook. Uh, zeg maar, op, op tv wordt dat allemaal wel aardig gereguleerd. Hè? Je weet wanneer het reclameblok is en uh, alles wat. maar Weet je, de vrouw, uh, het ging er voornamelijk om de, de sluikreclame. En vooral bijvoorbeeld op internet. En dan in het bijzonder op, uh, op, op YouTube. Je hebt, uh, ja, je hebt heel veel, uh, heel veel van, die, van die vloggers mm -hmm. die, heel, die heel populair zijn en veel, en veel volgers hebben. En, en die, laten zo, uh, ja, die laten dingen zien in hun vlogs. Hè? Die zitten bijvoorbeeld uit een zak chips te, te, te vreten, zeg maar. Mm -hmm. En, en uh, zou je eigenlijk dan moeten, moeten weten dat ze gesponsord worden door die fabrikant om dat te doen? Dat zou het best eens heel goed kunnen, ja. Zo, zo, hè, wat, wat vind jij? Als jij? Stel, jij zit, jij zit naar, een, naar een filmpje van een vlogger te kijken... En die zit een bepaald merk mobiele telefoon heel uitgebreid te bekijken en te gebruiken. En hij is er ook heel positief nou, maar, over. Je je dan, zou, ja. zou, jij dan willen zou jij dan persoonlijk willen weten of die persoon daarvoor betaald wordt die je Nou uh, eerlijk gezegd uh, zal het me om, om uh, een worst wezen allemaal. Maar aan de andere kant zeg ik van ja als er iemand daarvoor betaald wordt. Ja ik kan dat niet controleren. Dan nou zou je moeten zeggen, ook, is het, ook al is het geen uh, publieke omroep of uh, commerciële omroep... ...ook als jij een privéfilmpje plaatst op het internet, dan plaats je het eigenlijk a-publiek... ...vind ik reclame taboe. Ook al is het sluikreclame, je ziet bijvoorbeeld een merk op de achtergrond... ...of je zit een, uh, een pakje secte te draaien waarvan je het merk kon zien plakken, afplakken. Kijk, het gebeurt vaak, denk ik in de meeste gevallen, niet bewust... He, maar het zou best kunnen dat er vloggers zijn die vooral veel uh, bezig zijn... Uh, dat ze inderdaad geld krijgen voor... Uh, ja, dat zou best, zou best eens kunnen. Nou, dat, dat, dat was het probleem. Zeg, maar ja, ik, ergens heb ik er geen uit? moeite mee, weet je. Ik Nou zijn wij volwassen. Ja. Ja? En, en jij en ik weten dat, dat, dat als je een bepaalde vlogger volgt en die bespreekt iedere week een ander mobieltje wat hij gekocht heeft. Ja, de, iedere dan week en is een duidelijk dan, reclame volgens da, mij. Dat, dat, dat is, dan ga je duidelijk vraagteken stellen. Want, niet die, want niemand kan iedere week een, een nieuw mobieltje of een nieuwe laptop. Ja, dan, dan, dan ga ik ook wel twijfelen van die zal ja. Maar ja, weet je, aan de ene kant zal het maar worst zijn, ah, weet je. Wat anderen doen, weet je ook. Ja, oké, nou, nou heb je het over kinderen. Hè? Wow. Kinderen die, die vinden YouTube helemaal te gek. En die volgen heel veel bekende vloggers. Hè? Je hebt ook een hoop Nederlandse sterren die duizenden en duizenden volgers hebben. En bijvoorbeeld uh, um, meisjes die uh, helemaal gek van make-up. Dat is een heel genre op YouTube. Van meisjes die, die dingen voordoen. Hoe dat werkt met make-up. Hoe je dat moet doen. En welke lipstift de beste is. En welke mascara de beste is. Wat heel veel van die kinderen niet weten is. Is dat... Heel veel van die kanalen worden compleet gesponsord door een bepaald cosmetica-merk. Dus dat meisje in kwestie heeft al die dingen die ze laat zien, heeft ze niet hoeven kopen. Die heeft ze gewoon in een grote doos opgestuurd gekregen. En het merk heeft gezegd: van, Joh, ga jij eens een vlog maken en zeg dat onze lippenstift de beste is, weet je wel? Mm. En, en dat doet ze dan iedereen. En dat doet ze soms twee, drie keer in de week. Heb ze, dan hebben ze weer twee, drie keer weer ze andere. En dan denken kinderen van, ja, dat wil ik ook. Maar die kinderen, die weten niet van, hè, die hebben niet dat besef vaak nog, van, ja, dat, dat het allemaal bakken met geld kost. En dat zij dat kan doen, om, om dat, omdat ze er niks voor hoeven te betalen. Dus die kinderen, die gaan naar papa en mama toe. En papa en mama zeggen, ja, sorry, maar dat, dat kan niet. <kijf> Weet je wel. Mm -hmm. En die zijn dan boze papa en mama. Maar het is eigenlijk heel oneerlijk gewoon. Want, uh, ja, ik bedoel, die, die YouTuber die wordt gewoon zwaar gesponsord. Die, die kost dat allemaal niks. Sterker nog, het levert hem geld op. Ze dus krijgen daar salaris voor, voor uh, terug. Maar uh, betalen dus ze denk... daar wel belasting over dan? Lijkt mij. Of gaat dat allemaal zwart onder de toonbank door, als het ware? Nou, ja, dus, kijk, als je, als je vloggen bij YouTuber, dan ga je een partnerschap aan. Dus dat is allemaal wel legaal en dat is allemaal wel goed verzorgd. Maar het gaat, het gaat mij er gewoon om. Dat, dat kleine kinderen hebben gewoon niet het besef van dat, dat drie keer in de week een hele doos make-up kopen, dat dat een bak geld kost. Ja, maar drie keer in de jaar. ja. Nee, maar bedoel, je hebt inderdaad wel mensen, inderdaad die bijvoorbeeld, wat jij zegt over mobiele telefoontjes of make-up of andere producten, dat ze elke week met iets nieuws komen waarvan ik denk van, waar had hij het geld vandaan om zoiets te kopen? Of misschien heeft hij het een bruikleen. ...van het bedrijf, dat hij dan er dan niks bedrag voor krijgt... ...of dat hij het moet uittesten, dat hij hem voor niks krijgt... ...en dan krijgt hij dan, uh, ja, als hij dan zo'n leuk filmpje maakt... ...dan uh, wordt hij gesponsord. Kijk, als ik bij wijze van spreken gesponsord zou worden... ...door commerciële muziek te kunnen draaien... ...en uh, ja, weet je wat het is, dan gaan ze een ...gaan ze bepalen of wat programma's ik moet maken... ...om luisteraars te binden... Als het ware. En daar heb ik geen trek in. Ik wil gewoon lekker mijn eigen gangetje gaan. En als mensen het leuk vinden, die blijven toch wel luisteren. Ik hoef niet zo nodig geld om te verdienen. Het kost me geld. Het is wel niet zo duur. Het is te betalen. Maar ik bedoel, het moet gewoon voor mij zelf een hobby blijven. En mensen die dat wel doen, ja, zo so wordt. Vind ik prima. Ja, maar ik bedoel, maar mm. bedoel stel, stel hè. Stel, je hebt, je hebt een hele populaire podcast waar iedere week 10.000 mensen naar luisteren. Mm -hmm. Ja? ja dat, en, dat valt geld om te verdienen. Hè? Ja. Maar ja. stel, dat, uh, dat er is een biermerk en die vindt dat wel interessant en die zegt, nou Jaap, uh, als jij uh, iedere, we, iedere keer dat je, je podcast uitzendt, uitgebreid een biertje van ons merk gaat zitten drinken. Hè? Jij vindt dat... En, en laat beeld het voor beeld erbij. De Mm -hmm. en, laten we, en laten we voor de geinen zeggen dat jij vindt dat merk eigenlijk niet te pruimen. Ja? Ja. En die zeggen van, nou ja, weet je wat? Jij krijgt van ons uh, 2000 euro per uitzending. Iedere keer als je een flesje van ons opent en daar gaat zitten van... Mmm, ...wat een lekker biertje is dit toch? Wat een geweldig biertje. Met een zuur Doe gezicht ik. erbij. Mmm, <laughs> Nou ja, maar ik bedoel, hè? Dan heb ik twee vragen. Punt 1. Zou je dat moeten vermelden van jongens, ik word hiervoor betaald en punt twee, zou je dat doen? Nou, ik weet niet. Het is natuurlijk wel ontrekkelijk, 2000 euro per week. Want dat verdien ik zelf nog niet eens in de maand. Alhoewel, uh, ja, het is wel verleidelijk natuurlijk. Dus ja, wat doe je dan, weet je? <laughs> en stel, en stel, je nou, stel je voor bijvoorbeeld dat je doet het, hè? je gaat ja. mee in je zee... En op een gegeven moment van die 10.000 mensen gaan een aantal mensen gaan dat biertje kopen. En die benaderen jou ja, een week later. Ja, wat doe je nou man, De bocht is niet te pruimen. <laughs> ben je ook? Ja. Zij, ze hebben ieder zijn smaak, kun je zeggen, hè? Ja. zeggen. Ik bedoel, maar het, is, het is wel een beetje... Uh, snap je wat ik bedoel? Het is, ja, is wel allemaal krijg, hè, Dan wordt het weer commercieel, weet je wel. Ik heb niks tegen commerciële zenders hoor. We bedoel, allemaal te goed. Daar gaat het niet om. Er zijn ook zenders die niet commercieel zijn. Die haten commerciële zenders. Ik denk, ja, maar je hoeft er toch niet naar te luisteren? Ik bedoel, kijk, geld moet, moet wel rollen. De economie moet draaien. Want Anders dan overleven we. Ja, als de economie stilstaat, dan heb je op een gegeven moment alleen maar armoe. Kijk, en we leven niet meer in de prehistorie. En dat, dat, dat, dat gaat nou eenmaal niet. Weet je, ik bedoel, kijk, iedereen kan zo zo bij leven als dat hij wil. En dat is ieder zijn eigen keuze. En als je in een Mercedes wil rijden of in een Fiat Panda. Maar ja, het is ieder zijn eigen keuze. Ook al kan je een Mercedes betalen en je denkt, nou, ik geef niks om auto's. Een auto is om mij te dienen. Die moet mij van A naar B brengen en andersom. En ik heb geen zin om elke week te poetsen en te liefkozen en oh, een klein, klein roestplekje gauw wegpoetsen. Flikker op dat ding is om mij te dienen en niet andersom. En dat geldt ook voor mijn fiets of wat dan ook of voor andere dingen. Het zijn gebruiksvoorwerpen, ja muziek, daar ben, ik ben wel gek op muziek ja. En uh, ja, en dat moet wel aardig klinken en ik verwacht ook geen super hydronic high-fi, -uh -uh -uh sonic huppelde pup systeem. Dat interesseert me geen moer. Als het stereo is, ben ik ook tevreden, toch? En wel. Uh -uh -uh hoge resolutie qua geluid. Maar voor de rest vind ik het van uh, voor mij geen Dolby Surround. Of uh, zelfs de televisie is stereo. Nou, ik hoor niet eens dat het stereo is. dus zit ik te ver van vanaf het toestel. En Dolby Surround is leuk in de bioscoop. Maar thuis, ja, het geeft er niks om. Als het geluid maar mooi klinkt. Mooie volle bas, mooie heldere hoge tonen. En uh, de muziek is goed... En of het nou een torentje is van 200 euro, of eentje van 1800 euro, of van 2000, of van 15.000 euro. Je gehoor kan toch niet meer dan 16.000 hertz uh, verwerken. Dus uh, waar hebben we het over? Toch? We ja, gaan we even een liedje draaien. Ja, Springtide. En dat nummer heet... Awake. Leuk, uh, leuk nummertje hoor. Eh? Dat was uh, Springtide. Met Awake, ladies and gentlemen. You're listening to Aloha Radio. Je kunt ons bereiken op www.aloa-radio.nl Elke zondag en woensdag zenden we vanaf 1 tot 2 uurtjes lang uit via de podcast. Enkel en alleen via de podcast. Kast en uh, goed, ja ik ben een paar fotootjes aan het maken. Even kijken. Oh, dat doet die in uh, een flits. Oh so, shit. Oh jee. Yeah. Ja dan doen we het zo even automatisch, nou dan moet hij het gewoon doen. Dan doen we het nog een keertje. Nou, ook niet. Nou, dat is schijnbaar veel te genoeg licht dan. Nou, dan zullen we het zo even doen. Zo. Ja, nou doet de flits het wel. Ha, ha, ha, ha. En... Uh, ja, oké. Okay. Die gaan we straks online zetten, die foto. En dat is leuk, want dan zien mensen een beetje hoe mijn uh, rommelige studio eruit zien... Uh, Recent genomen, dus mensen, als jullie nu luisteren, kunnen jullie gelijk kijken hoe het er hier uitziet. Dus ik heb gelijk ondertussen een nieuw biertje gepakt. Ik zeg alleen niet, uh, wel merk, maar het is een heerlijk koud biertje. Vind jij ah. dat je werkgever zich zou mogen bemoeien? Met hoe gezond jij leeft? Uh, nou, ja en nee. Vertel. Nou, uh, kijk, ik vind jouw gezondheid... Als je, kijk, als je zelf ongezond leeft... Dan ben je natuurlijk zelf verantwoordelijk. Roken, drinken, drugs, weet ik het wat je doet in je vrije tijd. Als jouw gezondheid eronder leidt, dat kost jou... Ja, dat is voor jouw baas. Als jouw werk eronder leidt, is dat natuurlijk voor jouw baas niet zo leuk. Nee. Dus ik snap best dat zo'n baas uh, op een gegeven moment uh, zegt zo, Jaap, je hoest de laatste uh, tijd erg veel, hè? zou je het niet wat minderen met roken? En die biedt jou bijvoorbeeld een, een cursus aan, gratis, op kosten van het bedrijf, om te stoppen nee. met roken. Zou jij dat willen? En doe je dat niet? Ja, dan zijn de consequenties voor jezelf, dan neem ik een niet roker voor jou in de plaats in dienst. Dan heb je geen keuze. Hè? Dan is het van ja, erop of eronder. Maar ja, aan de andere kant zeg ik: wat gaat hun net aan? Wat ik in mijn fraaie taart uitvreed, weet je. Nou, stel een ander voorbeeld: mm -hmm. uh, in het weekend speel jij amateur voetbal amateur hockey, basketbal, whatever. Mag jouw baas zeggen: Joh, jouw. Ja, uh, ik wil dat je daarmee kan, want uh, je kan een, een geblesseerd raken en dan ben je maandag ziek. Ja, maar dat kan ook gebeuren op het werk, een ongeval. Dus ja, okay, ik, vind, maar dat... ik, maar ik vind dit een beetje te ver gaan, ja. Maar dat gaat dus te ver? Dat vind ik wel te ver gaan. Okay. Kijk, als je rookt nou. of drinkt en dat je baas zegt, joh, dat vind ik... Uh, hè, uh, ik vind dat de laatste tijd veel te laat ben, dat je je verslaapt, drink juist soms en dan ruikt dat. Nou, ik vind dat een baas best wel uh, maatregelen mag nemen om jou te dwingen om te stoppen daarmee. Als, uh, het is ook voor je eigen gezondheid natuurlijk. Maar als het iets is, je gaat naar de hoeren in je vrije tijd of je dan gaat trappen of niet, dat doet er niet toe. Of ja, jij, jij, jij, jij hebt gekke hobby's, uh, je zal maar als uh, bij wijze van spreken, weet ik veel, een hobby uh, doen waar heel veel mensen niet voor uit durven komen. Uh, en, en, en dat ga je toch niet met je baas delen? Zou je maar bij wijze van spreken een, een, een hobby uh, kantklossen hebben. Dat ga je niet gewoon met je collega's delen. Als man zijnde, hè, bedoel ik dan? Nee, maar dus dat vind je, dat mag een bedrijf, als een, een bedrijf tegen jou zou zeggen van nou, jij doet een sport die je eventueel zou kunnen blesseren, waardoor dan je je werk niet uitvoeren. Nou, dat vind ik. Dat, dat vind wil jij je, je werk niet kan uitvoeren? Dat want, mag je want, want ze redden. willen. De overvaart wil juist dat je gaat sporten omdat het gezond is. Maar ja, als ik zeg, als ik in de tuin ga hobbyën, kan ik ook mijn poot breken. Als ik over een schep of over een hark struikel. Dan mag ik ook niet meer in mijn tuin werken in mijn eigen huis. Ah, dus, dus, dat, dus, dat dus dat gaat me te ver. Dus. Oké, okay, nou volgende stelling. Je bedrijf geeft jou eentje in het jaar gratis een, een medische keuring. En, uh, nou ja, keuring wordt je buiten gedeeld, zeg maar, door een, door een dokter. Maar die dokter deelt wel alle gegevens met je werkgever. En dan kan die baas van mij de boom in. Dan doe ik het niet. Mag want, die baas, uh, hij mag baas... het niet eens weten. Weet je, dat nee. het zelfs verboden is dat een baas er niet eens om mag vragen. Want het is overal nee, zo. Niet. Als jij ziek bent, dan vragen ze, wat heb je? Nou, ze mogen best hebben dat je griep hebt. Maar ze hoeven niet mijn dossier door te nemen. Want dan gaat ze gewoon geen flikker aan. Mag een baas... Uh... Mag, mag het niet baas... weten. Mag een baas het eisen dat je je één keer per jaar helemaal na laat kijken? Behalve als hij de gegevens niet krijgt wel, ja. O, uh, alleen dat hij mag weten, nou ja, die man is voor het werk uh, nog gezond genoeg of niet, maar hij mag niet vertellen wat en waarom en hoe. Maar dan moet het wel papier staan, hè? met handtekeningen en alles, dan moet het wel uh, niet dat hij er ach nog achter komt, want dan kan je een proces aanbinden. Uh, en daar zou ik echt niet voor schromen hoor. Als dat zou gebeuren dan. Er is, uh, er is een, uh, een, een bouwbedrijf in Nederland. Ja. En die is, die is uitgeroepen tot het gezondste bedrijf... Uh, het bedrijf dat het meest voor zijn werknemers doet om ze gezond te krijgen. Dus een, mm. uh, een bedrijf heeft allemaal bouwvakkers in dienst. Mm. Wat, wat die hebben gedaan is... Uh, die biedt zich dus cursus aan van stoppen met roken. Maar mm. niet alleen dat. Ze zetten, allemaal, ze zetten fruitmanden in, in, in de restaurants en schatketen mm. neer. Ze organiseren. Okay, maar dat, dat vind ik dan wel mooi, weet je? Ze organiseren mm. uh, beginnersintroductie hardloopgroepjes. Mm. Ja, maar dat, uh, dat, zijn dingen, dat zijn dingen sta ik weer wel achter, weet je? Dat vind ik op zich ja. niet eens verkeerd. Want het dat is ook voor, ja, het is niet alleen voor die baas leuk. Want je ja. hebt gezonde werken, maar ook voor jouzelf. Dus je hebt het mesnaarheid dan aan twee kanten, zeg maar. En, en in het andere spectrum ja. zit er dan weer zo'n klojo van een baas. Uh, die uh, zegt van: ik wil dat je die en die apjes op je telefoon zet. Die alles van je bijhouden. Hoeveel je loopt, hoeveel je eet, hoeveel je drinkt. Nee, dat, ja, dat, dat gaat me wel en, te ver. En dat je nee. die gegevens met mij deelt. Die nee, dat zal, dat zal toch wel niet. Dat mag volgens mij nog niet eens, maar goed. Nee, oké. Okay, maar hmm. kijk, jij en ik weten allebei dat als een baas gewoon tijdens het werk even naast je komt staan en die zegt van, goh Jaap, uh, je begint wat te dikker te worden. Ik wil dat je binnenkort afvalt, anders zoek ik een ander. Hmm, ja, dat, ik weet het niet. Kijk, als zolang je gezond of je werk daar niet onder onderlaait, heeft hij daar gewoon niks mee te maken, vind ik. Nee. Want zittend werk, kantoorwerk is sowieso niet gezond. Want je, die moeten ook meer sporten. En niet, oh. kijk, een uurtje per dag helpt niet. Je moet het over de dag spreiden. Ga dan in de, in de, in de pauze hardlopen. Of, of weet ik het, weet je. Nou hoor ik overal, uh, in Zweden bijvoorbeeld heb je, dat nou, is dan misschien een ander onderwerp. Daar hebben ze uh, als proef een zesurige werkdag. Maar dan heb je geen pauze. Nou, dan zou ik zeggen, joh, steek die pauze maar lekker in je hol. Ik wil best wel zes uurtjes werken zonder pauze. Want dan begin je een uurtje later en je mag een uur eerder naar huis. Of je, of je begint uh, gewoon om acht uur en je mag dan zomaar om twee uur naar huis. Nou, dan zal ik op zich geen probleem hebben. Want mijn boterhammetje kan ik ook uh, onderweg van, uh, van, uh, van mijn werkplek naar andere werkplek. Kan ik ook mijn boterhammetje even tussendoor snel opkeuzelen, toch? Nou, of je nou een sekje zit te ruiken of een boterham zit te eten? Het duurt ook vijf minuten of zo, of tien minuten. Nou, dan ga je weer, gaan we weer verder. En een pauze duurt zeker wel twintig minuten aan een half uur. Ja, wat ik ook wel zou zien zitten. Is als dan een werknemer zegt: van, Nou, je werkt nu acht uur per dag. We gaan uh, zeven uur per dag werken. Maar dat laatste uurtje uh, gaan we naar of een lokale sportschool. Of we, we maken de reden intern in het gebouw. Oh, dat vind en ik ook laatste, geen probleem. En, en het laatste of het eerste uurtje van de dag, hmm. gaan, we de, gaan we met z'n allen dat doen? Dat is Dat zou ik ook geen probleem meer hebben. Ja, ik kan me zo voorstellen ja. dat, uh, dat, dat een werkgever zegt: van, Nou, ik, ik, heb, uh, ik heb nog wel een, een, een, een, grote, een grote zaal of een groot kantoor leeg staan. Weet je wat? Daar, daar gooi je tien van die fietsen in, en tien van die hardloopbanden en tien van die roeim roeimachines. Prima. Eh? Ja, joh. En uh, in het laatste uurtje mogen jullie, uh, eh, of als je heel veel personeel hebt, dan verdeel je het over de dag. Eh? De, die, die, afde die afdeling om, om acht uur s ochtends en die afdeling om 12 uur middag. En zo. Dat zou wel weer een goed idee zijn. Nou, ja, dat denk ik ook niet... Uh, nee, dat zou, dat, zou dat ik ze, wel positief tegenover over. Ja, dat ze, dat ze het uh, mogelijk yeah. maken. Weet je? Dat ze het aanbieden. Ja. Wat een serieus programma, hè. <laughs> ja. Ik ga, ik ga er even gelijk vandoor, want de hond moet uit. En ik okay. moet, zelf uit, moet zelf ook uit. <coughs> nou, ik zal in ieder geval... Uh, Dank je voor de bijdrage. Onze vaste medewerker Jacco, mijn dames en heren. Ja, nou oké, okay, dan ga ik nog één liedje draaien en dan gaan we er ook uit. Want ja, we zijn al, zo, nou kijken, meer dan anderhalf uur bezig. En uh, maximaal twee uur, maar dat gaat het nu, nu niet worden. Maar vorige week met Jipster werd het ook, uh, ja, heb ik het ingekort. Want uh, ja, um, ik heb het wel ingekort omdat, omdat sommige dingen, uh, ja, wat zal ik het zeggen... Vond ik nou niet bepaald geschikt voor uitzending. En dat lag niet aan Jipster, maar aan mezelf. Mm. Maar dat vertel ik in nog een keer privé. Het heeft niks met Jipster te maken hoor. Maar <laughs> ik denk ja, ik wil niet dat de mensen dat horen. Uh -oh. Weet je, dus het wil een beetje keurig houden. Hè? Dus ja. uh, oké. Okay. Nou, in ieder geval bedankt voor je Bye, bijdrage. Uh, en tot uh, de woensdag of zo. Ik weet niet of je woensdag kan. Dus, uh, Vroeger, denk ik wel. Nou, een uurtje of acht, zo. Ook weer. Uh, ja, moet ik even kijken. Zal ik even kijken. Oké. Hoi. Hoi. Hartstikke bedankt. Hoei. hoei. Oké, okay, luisteraartjes. Dan gaan we nu eens. Uh, weer één een, een liedje draaien nog. Als afsluiting. En dan gaan we lekker stoppen. Met uitzenden. Dus eh. Uh, Oké. Okay. En uh, hier hebben we dan een prachtig nummer James Bordel en er is een nummer dat heet uh, dat heet uh, plume Je mist niks via de podcast van Aloha Radio Bedankt voor het luisteren en tot woensdag, bye bye